Want ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil hulp aan illegalen niet meer strafbaar stellen. De missionair minister Van Will heeft een nieuw voorstel... voor een asielwet naar de Tweede Kamer gestuurd. De strengere asielwetten werden een voorstel van de PVV... maar al snel ontstond onduidelijkheid over de gevolgen. Mensen die een kop soep aan iemand zouden geven die illegaal in Nederland is... zouden ook al strafbaar zijn. Van Will kiest er nu voor om alle vormen van hulp aan illegalen niet strafbaar te stellen. Alleen het illegaal verblijf zelf blijft wel strafbaar. Het personeelstekort in de zorg was al groot, maar dat is de afgelopen maanden alleen maar erger geworden. Het komt vooral omdat er minder zzp'ers worden ingezet. Uit de rondgang van vakbond CNV blijkt dat zorgmedewerkers een hogere werkdruk ervaren dan voorheen. Maar de gevolgen zijn nog soms veel erger, vertelt Billy van de economieredactie. Dat die geregeld met minder mensen in dienst draaien. Bijvoorbeeld iemand die zei, normaal draaiden we een avonddienst met acht mensen, nu staan we structureel met vier mensen. Dat ze dubbele diensten moeten draaien, dus dat er aan het eind van een dagdienst blijkt, hey, er is helemaal niemand die de avonddienst komt invullen, dus dan toch maar blijven. Dat hoor je echt diensten van drie uur middag tot zeven uur s ochtends opeens, wat eigenlijk helemaal niet mag. Ook merken ze dat de zorg daardoor in het gedrang komt. En dan hebben we het over dat uh, cliënten uren in hun eigen ontlasting zitten... gewoon omdat de, de, de medewerkers zo aan het rennen zijn van hot naar her. Er wordt ook voorbeeld iemand die al om zeven uur wakker was, een man... maar pas om, om half elf uit zijn bed gehaald kon worden. Of dat een douchebeurt of een blaaspoeling moet worden overgeslagen... omdat er ofwel niemand is die dat mag doen ofwel gewoon omdat er geen tijd is... Op een gebouw van de Britse rechtbank in Londen is vanochtend een nieuw kunstwerk van Banksy ontdekt. Het stelt een rechter voor die met een voorzittershamer een demonstrant aanvalt. Beveiligingsmedewerkers hebben het meteen afgeschermd. Mogelijk verwijst het kunstwerk naar een verbod op de actiegroep Palestine Action, die eerder op de terreurlijst werd gezet. De afgelopen weken werden in Londen bijna 900 demonstranten opgepakt die daartegen protesteerden.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 van alles en nog wat hier in deze fijne studio en dan heb ik ook nog Russie met het mengpaneel dat is echt niet te geloven maar eh, ja, nu heb ik eindelijk het goede signaal te, te pakken bovendien is die plofkap ook ergens weer vertrokken die ligt ergens uh, onder de mengtafel ja, ik uh, ben een beetje bezig met een, uh, met een programma uh, voor te bereiden en op het allerlaatste moment kom je er dan op een gegeven moment achter dat het niet helemaal werkt wacht even hoor Nou, die plopkap heb ik ook weer terug. Want dat is natuurlijk wel belangrijk om even het eerste nummer af te kondigen. Ja, zo werkt dat dan op de radio. Ja, een beetje improviseren waar je bij staat. We begonnen met Hunk met Goldfish. Heeft alles te maken met de nieuwe single. Die ga je straks aan het begin van uurtje nummer 3 horen. Dus elke uur, begin van het uur, is een nummer van Hunk. Dat is dan ook even verklapt en weggegeven. En deze Goldfish, die is al eerder uitgebracht. Volgens mij in 2024. Dat geldt niet uh, voor uh, de eerste van uur nummer 2. Want die is van 2025. En die is iets eerder uitgebracht als de nieuwe single die vandaag is uitgekomen mensen. Dus uh, er zijn ook nog muzikanten en bands die zeggen we hebben helemaal niks uh, mee uh, te schatten met uh, Spotify. Dat ze dat zo leuk doen. Nieuwe releases op vrijdag. Wij doen het lekker op donderdag. En uh, Hunk is niet de enige want Cully is de ander. En daar was ik even nou net mee bezig. Ja, en dan moet je het programma ineens beginnen. Goed, wat gaan wij doen in het eerste uur? In ieder geval een gesprek uitzenden met Nigeline Gray van Greenpolder. En zij komen um, 16 oktober, dat kan ik ook al verklappen, hier naar de studio om live te gaan spelen. Dus dat is um, in ieder geval uh, vooruitlopend op dat uh, verhaal. Maar we hebben natuurlijk ook in het eerste uur uh, een beetje de muziek waar we mee eigenlijk een beetje de boel opstarten. En een tweede uur, dat wordt al iets wat pittiger. En meestal in uurtje nummer drie hebben we daar ook nog... het wat stevige en ruigere werk in deze Alternative FM. Maar goed, dat is een beetje het spoorboekje. Deze tip, die is... Ja, hij zegt dan misschien van niet... maar ik heb wel bij hem in het programma zitten luisteren... en hij is ook deze Ton Jenner bij in dat programma van Podium 107.1 geweest... En dat is het uh, programma wat bij RPL Woerden wordt uitgezonden op elke zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Daar doen ze dit als wij ook heel veel met singer-songwriters en bands. Altijd de boeite waard om naar te luisteren. En deze Ton Jenner is daar ooit uh, te gast geweest en uh, hij heeft een, een nieuwe single uitgebracht. Tenminste, die single is alweer een tijdje onderweg. Maar uh, we zijn er niet echt aan toegekomen om die volgens mij ook... Te laten horen. Nu uh, nog een keer. Uh, volgens mij heb ik hem ook al een keer gedraaid. Denk een week of drie terug. Uh, nu, dan alsnog, nog een keer aandacht uh, daarvoor. City Asleep.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 ik terug naar huis, al is het enkel in gedachten. Kom ik van school en staat de thee al klaar? Zit mam op mij te wachten? En dan verstrijkt de tijd, ben ik niet langer die kleine meid. Vandaag fiets ik terug. Zo lang. Maar toen de regen kwam, dansten we blootvoets. In de tuin, ik weet niet waarom, maar naarmate ik ouder word, denk ik weer terug. En waar ik vandaan kom, is het van in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 Break. Wat zouden ze zeggen vandaag? Wat zegt het verleden mij? Vandaag fiets ik terug naar huis. van het tweede album... wat Christy in één jaar tijd heeft uitgebracht. En ze zegt zelfs... er komt zelfs nog een derde album uit. En dat is Engelstalig materiaal. Dus daar uh, is ook nog wat te wachten op. Wellicht komt hij nog net... voor het einde van dit jaar... nog uit. Want daar hadden het wel over. Uh, dit komt van het album... dichterbij. En de goed... verstaander, die had al... dat is toch een uh, hele andere versie... Uh, terug naar huis... Ja, maar ze heeft hem hier op uh, dit album heel akoestisch uh, gehouden. Want het origineel, dat klinkt, dus de single versie, die klinkt zo. Het is maar een plek. Het zijn enkel vier muren. Dan breng ik me weer terug. Terug naar mijn huis in die straat. Als ik eraan denk. Als ik eraan denk. En dat is dus duidelijk een wereld van verschil uh, in dat opzicht. En ik denk ja, dan moet ik hem ook even in ieder geval even laten horen hoe die, uh, de, ja, die singleversie uh, klinkt. En die klinkt dus uh, een beetje vlotter. Maar uh, Christy vond het uh, um, toch best wel nodig om ook een andere versie op het album te zetten. Dus de akoestische versie. Die heb je dus net kunnen horen. Het is een heel echt nummer. En misschien heeft dat, dat nog wel meer gevoelswaarder... dan uh, zeg maar dat uptempo nummer... wat ooit als single is uitgebracht. Uh, dat zeggende uh, zeg ik ook uh, wat we uh, daarvoor hebben gedraaid. Uh, dan moet ik dat uh, wel weten. Uh, en dat, dat was Tom Jenner met uh, City asleep. Dat was uh, het uh, tweede nummer... wat je uh, helemaal aan het uh, begin van deze... Eerste uur van Alternative FM hebt kunnen horen. Deze single is ook al weer een tijdje onderweg... maar ook daar zijn we even niet aan toegekomen om die te laten horen. Punt 1. We hebben toen wat uh, Volendammers over uh, de grond gehad... omdat ze de boel uh, hebben ontvlucht vanwege een kermis. Dat uh, waren Jacob, die Edward en Roy de Smet. En een week later was het uh, de beurt aan... Uh, Claire... Want die was er vorige week uh, in de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Hoe kan ik het ook vergeten? En dus hadden we even geen ruimte voor Taskhead. Die heeft namelijk een nieuwe single uitgebracht. Hoewel, het is een beetje gebaseerd op een, uh, op een oude single. Kijk maar even op de website van Autore.divfm... en dan zie je wat, uh, wat daar het antwoord van is. Maar dit is Up in Smoke... I say I don't regret the things I've done Cause all these things have got me on the run They say all this has brought you to where you are today But I can't say I'm happier this way I guess I do things different I guess I take a turn Cause the road I'm on won't guide me home And there are bridges I won't burn is in the past. Till you were it on your sleeve until you die. Up in the smoke, these bridges go. I'd leave it all behind. Darkness, a soul painted in black. I know the regrets will fade away if you can help me color it back. For now, I just have to deal with a past filled with regret. A soul in search of another soul to help clean up this mess. I guess I do things different I guess I take a turn. 'Cause the road I'm on won't guide me home, and there are bridges I would burn in the past till you worked on your sleeve until you died. Up in smoke, these bridges go, I'd leave it all behind. Till you die, up in smoke, these bridges go, I'd leave it all behind. I guess I do things different, I guess I'd take a turn. If the road I'm on won't guide me home, And there were bridges I won't burn. The than and the past, till you worked on your sleeve, until you die, up in smoke, these bridges go, I'd leave. Alleen al was dit met Places in Between. Places in Between, moet ik zeggen. De Tuskhead, hoorde je ervoor. The Tuskhead. Met Up in Smoke. Uh, toegekomen aan het uh, gesprek... wat ik heb opgenomen deze week... met Ninjaleen Gray. Zij is van Greenpolder. En die band die heeft ook Haarlemse ja, banden. Want Pieter Smenk, uh, een van de, de bandleden... die komt uit Haarlem. En sterker nog, ze gaan ook hun EP of albumrelease... die uh, uit staat te komen... Presenteren in Slachthuishalem. Gebeurt in oktober, als ik het wel heb. Maar dat hoor je onder meer, denk ik, ook wel terug in het interview... wat, uh, wat ik heb uh, opgenomen deze week met deze Ninjaline Gray. We beginnen met een uh, nummer wat uh, ze al eerder hebben uitgebracht. Dat is Pinnacle. Daarachter dus het gesprek en daarachter Hold On. A struggle with my hair. I decide after all that my shirt's too bare, and I don't have the D size flare to own it. I could try on my heels tonight, even though they're slightly tight. They look just right, I know it's the pinnacle of a moment. Thank you. Wat we eigenlijk al veel eerder hadden moeten doen. Maar nu is het dan uiteindelijk gelukt. Uh, iemand van de band Green Polder interviewen. En ik weet niet of ik de naam goed uitspreek. Maar Nijolien uh, Gray kan het beter vertellen. Ja, heel Ze... goed nou, uitgesproken. Heel goed uitgesproken. Ja, oh, ja, nou dat, dat is één. Maar dan die naam. Want het is, eh, als ik Green Pol Pol Polder of Green Polder eh, hoor, dan denk ik, is het een beetje een afleiding van Groene Polder? Hoe is die naam ontstaan? Nee, nee, het is niet een afleiding van Groene Polder. Um, het is uh, eigenlijk is het zo dat um, Pieter, dus de andere uh, zanger van de band, zeg maar, mm -hmm. die, uh, die, heeft, die had een droom. Mm -hmm. En in zijn droom kwam die naam naar voren. Zo van er was een man die gaf een kaartje en er stond dus uh, deze naam op. Dus dat werd de bandnaam. Ze dus dachten, ja, dit komt uit een droom. Dat is toch te gek. Ja. En uh, um, achteraf hebben we begrepen dat Polder, als er een uur tussen zit... dat dat een ouderwetse manier van poeder is ja. uh, om te schrijven. Um, en dat vonden we gewoon uh, heel gaaf. Dus we vinden het een hele leuke naam en erg origineel. Ja, ja. dan even over jouzelf, want jij komt uit Engeland. Klopt, ja. ja. ja ik ben in Engeland geboren. Ja, uh, hoe lang woon je in Nederland al? Zo een beetje heel mijn leven. <laughs> Ik een half jaar oud of zo. <laughs> no. Ik was okay. dus ja. daar geboren en vervolgens alles in Nederland mee. Dus als, als kleine, een klein babytje ben je gewoon het land terechtgekomen. Ja. Uh, maar waar ligt de oorsprong van de Grey's uh, in Engeland? Waar ligt de oorsprong? Ja, Jamaica. In, oh, in Jamaica. Maar, jullie, ja. maar jullie, je, je komt uit uh, Engeland. Waar hebben je ouders dan gewoond, als ik zo vrij um, mag zijn? Ja, ik was geboren in Lambeth. Dus dat is zeg maar net, net buiten Londen. Ah, ja. Um, uh, en daar, ja, ze woonden ook allemaal rondom Londen. Ja. Uh, nou, goed, dan, uh, dan, dan ben je sinds je half jaar, uh, ben je nu al je hele leven in Nederland. Hoe ben jij in, het, uh, uh, in de muziekwereld terechtgekomen dan? Oh. <laughs> Dan zeggen ze op ze Duits. hebben ze je aan je stoenen. Maar uh, probeer de verkorte versie nog eventjes. <laughs> ja, de hele korte versie. Hoe ben ik in de muziekwild uh, gekomen? Um, uh, er was een, een, een jongen die later een talent scout is geworden voor Sony. Die mij heel boos en Dennis Morissette hoorde zingen in mijn kamer. En ja. dacht... Die klinkt goed, daar wil ik wat mee. Dat is de korte versie. Ja, <laughs> een hele korte versie, maar goed. Ja, die... ik Sony, en toen uh, kwam ik terecht bij Sony. Ja. Heel uh, ja. veel gaan rollen. Ja. Ja, uh, dan die band, want hoe lang bestaat deze band? Deze band bestaat nou, oe, moet ik even goed nadenken. Ik denk vier jaar zoiets. Mm -hmm. nee, zoiets. Maar ja, we kennen elkaar allemaal langer. Dus het is heel moeilijk om een tijd te bepalen dat echt... Begon. Ja, uh, wat brengt uh, Green Polder? Wat brengt Green Polder? Hele goede muziek. Ja. <laughs> dat is, <laughs> ja, dat is wel heel erg leuk uh, bedacht. Maar ik bedoel, welke stijl moeten we aan denken? Ja, nou, dat is pop. Ik denk voornamelijk pop. En er zit toch ook wel uh, een beetje een ja, rockrandje aan. Jaren tachtig, vintachtige stijl. Hmm. boeie elementen. En dan soul-elementen er doorheen. Dus ja, dan als, ja, als het te veel genres heeft, dan komt het altijd bij pop terecht. Maar het is best alternatief. Ja, oké. Okay. Uh, nou, nou zitten er dus bandleden in die ook uh, iets met Noord-Holland hebben. V bijvoorbeeld Pieter. Uh, die, uh, die komt uh, oorspronkelijk zelfs uit Haarlem vandaan. Maar uh, de band uh, is en opereert de, volgens mij uit Den Haag. Uh, ja, want daar woont Pieter nu met mij. Dus ja. wij, zijn, uh, wij komen uit Den Haag. Maar er komen nog steeds ook leden uit Haarlem. Ja. En ze zit eigenlijk een beetje overal. Ja, ja. Ja, uh, ja dat, dat is even hoe de band in elkaar zit. Uh, nu hebben jullie vrij recent een EP uitgebracht. Uh, hoeveel, nou. uh, hoeveel tracks staan erop? Nou, het is een, het is een LP die er aankomt. Een LP zelfs? Ja, we hebben een, een laatste single uitgebracht. Maar omdat daar dus... Drie liedjes aangekoppeld waren, uh, heten het ineens een EP. Dus ja. maak, de EP is Holdon, mm -hmm. maar het is echt de, de LP die daar aankomt. En dan hebben we 4 oktober echt een vinyl release ook in Haarlem. Aha. Uh, hadden jullie dat niet een weekje eerder kunnen doen tijdens het Haarlem Vinyl Festival? Want dat, was, uh, dat is dit, uh, dit laatste weekend hier in september. Oh, echt? Ja, ja, ja. geweest, ja. maar... Dan was het misschien wat minder uniek geweest. Nu is het echt gewoon speciaal slachthuis voor ons. Ah, ja, oké. Okay. Dus jullie gaan naar het slachthuis. Dus dat is, uh, ja, dat is ja. een zeer bekende plek, ook voor mij, wat dat er gaat. Maar goed, dat uh, Ja, ja. Dus, uh, en, en dat, de, uh, dat, dat is het album. Uh, is die alleen maar op vinyl te krijgen? Of. Ja, en uh, op streamingdiensten, dat was dan 7 november wanneer dat uitkomt. Ja. En vernieuwd dus uh, een maand eerder. Als een soort van teaser voor de mensen die het album willen kopen. Mm -hmm. Maar volgens houden we het daarop, ja. ja. ja. Uh, goed, wat, uh, nou, wij hebben het een beetje er al over gehad. Wat kunnen mensen verwachten op dat album dan? Ja, het is, het is eigenlijk een heel groot verhaal. Je wordt echt meegenomen in verschillende stijlen en dingen... Uh, visies van ons over hoe we naar het leven kijken, en, uh, um, maar gewoon op een hele creatieve manier gedaan. Dus het is lastig uitleggen wat ik zei. Je hoort elementen van de jaren 80 synth-momenten, je hoort bowie-elementen, je hoort soul-elementen. Mm -hmm. dus er zitten gewoon uh, heel veel spijlen in, ja. Ja, uh, dat hebben jullie allen eigenlijk een beetje uh, laten, uh, ja, meer of meer gedaan door middel van wat singles uit te brengen het afgelopen jaar. Uh, de laatste is uh, wat je zegt, hold on. Ja. Uh, ja, want, want uh, hoe, hoe merken jullie dat, uh, dat jullie muziek in, uh, een beetje in de belangstelling komt te staan? Hoe merken we dat? Ja? Doordat het heel veel gestreamd wordt. Ja. We vallen echt om wat verbazing. Ja. Het wordt gewoon heel goed opgepakt. En uh, ja, we hebben het echt wel, uh, het is een heel persoonlijk album, dus we hebben het echt wel voor onszelf gemaakt. Om even zo te zeggen, wij wilden er zelf hartstikke trots op zijn... En dan is het helemaal te gek als de rest van de wereld het met ons eens is. Mm -hmm. Maar wij wilden gewoon iets, ja, iets waarmaken waar we al heel lang op zitten. En uh, het feit dat er dan mensen zijn die het draaien en het gaaf vinden... en de feedback die we krijgen, ja, dat, dat is gewoon te gek. Ja. Ja. Uh, en daarom die, die religio in Haarlem, dat heeft natuurlijk weer te maken met, uh, met het verleden van uh, Pieter. Uh, ja, en van Erik Boon, uh, de bassist, die is ook, uh, ook Haarlem uh, komt ook uit Haarlem. Mm -hmm. Dus het is een beetje denk ik. Ja, het is toch, Haarlem is toch wel de plek waar we waar we, nou ja, beginnen. Ja, maar. Ja. En uh, ja, ja, denk dat toch wel. Ja, ja uh, dan nog even de afsluitende vraag. Waar kunnen zij uh, een Green Polder vinden op het wereldwijde web? Nou, op greenpolder.com hmm? uh, Daar vind je ons. Je vindt ons op alle Facebook, Instagram, Spotify, overal waar je Greenpolder schrijft en de u ertussen zet. Zijn wij zo'n beetje het eerste wat naar boven komt, want het is nogal uh, uniek. Dus uh, ja, zijn we te vinden. En als je interesse hebt in de album, nou stuur je een mailtje naar Greenpolder.com en dan reserveren we hem voor je. I landed in a puddle I'm in about knee deep Didn't really pay attention To the road in front of me Now I'm feeling kinda of chinny Gotta get myself on solid ground I need to change my course With every yes took a gamble To say the least it didn't stay So many more things could be said But saying nothing seems the trick I face the ties and changing winds before me Got no regrets Everything I leave behind me I wish the best With every yes Je hebt het zelf kunnen horen. Ze gaan in een slachthuis halen. We gaan ze doen begin oktober. En niet gek veel later komen ze dan hier bij ons in de studio. Om het een en ander te laten horen in een semi-acoustisch jasje. Je hebt kunnen luisteren naar Greenpolder. Met onder meer dit nummer Hold On. We gaan gauw verder. Want we hebben nog muziek klaar voor je staan. Zoals bijvoorbeeld deze van Seren Diep en The Mad King. Well, the bank is a Cadillac. Like. The workers got And the landlord raised the rent again, says the times are getting tough. The preacher's got a mansion, and the poet's got the jail. Some cities are just graveyards, and the truth is up for sale. Gone. Liberation welcome. Oh, the mad king, sit upon his throne, wears a paper crown, think it's solid gold. They call him vice, they call him grand, but it's just a child with a sceptre in his hand. And the ears bow The gobbled kneel They kiss his boots And spin the wheel Oh, they tell him, sire You're the brightest star While well, they pick up pockets Behind the bar Oh, and it's fine And it grand Making great again The things we don't understand come liberation ...gewezen rondom Low Addicts... ...maar ze hebben het stilzwijgen verbroken... ...met bijvoorbeeld deze single... ...die ze in 2025 hebben afge afgeleverd. Nan, dat was namelijk de eerste... ...Dark Night Loom is de opvolger daarvan... Uh, ...en ze zijn alweer bezig met een derde single... ...om um, die um, het levenslicht te laten zien... ...en als het goed is... ...moet dat leiden tot een EP later dit jaar. Dus uh, we zijn nog niet vanzelf... ...van Low Addicts in dat opzicht. Serendip hoor je daarvoor met The Mad King... En hoe zal ik dat het beste omschrijven? Nou, ik ben een week of drie geleden in slachthuis Halem geweest. Bij Sexton Sunday Sounds. En Jorik van Noorden had daar een hele mooie omschrijving voor. Autocratische mannetjes. Nou, en uh, daar verwijst deze Siren daar wel heel erg sterk naar. Met The Mad King. Hier ben ik eigenlijk ook uh, een beetje in gebreken gebleven. Maar hij verdient toch echt meer. Veel match Samen met Ren hier Vlieg. Is goed, ja. Ben je klaar? Voor?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 Salesman, yes, stilstaat nooit. Kijk geen raps, spelen alleen quotes. Ze tillen me omhoog, ik was in de duikpool. Creëer mijn eigen PU's en we killen ikko Zeg het met chest, want de feeling is tijdloos. We killen de live show, no limit on Weet dat mijn tijd komt, we tikken de tijd van. Live as die, om um. zeiken mij soms. Ik word niet aardig ervan, we meiden de rij, want we glijden er langs. Vintage Ren, zie je Mike in mijn hand. Zien de longen uit mijn lijf, voor 500 man. Blauwe kamelen, gauw gele pekers, roze, olifant, feestje. het strijders, heerlijke lijfjes. De hetjes, de heertjes, laat je verleiden.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 ja een overal kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht Je Met allemaal Just a small house, a little city I would play with dolls, you would sucker every week Mom would drive you to practice I was in the backseat Daddy's cooking his faint lasagna We would turn the couch into a tent Even though you barely fit You gave her me zo Seven drinks at our house. I begged if I could join, going now I was too young. I know that now. Before I knew, you had moved out. You met someone you really cared about. I got. I missed my brother. But I understood how much you love. De naam is Lucia Hakbel, maar ze brengt haar muziek uit onder Lucia. En dit was haar nieuwe single, haar meest recente single Brother. Daar heeft ze ook een videoclip bij uh, afgeleverd. En we vonden het uh, heel erg mooi dat ze dat heeft uh, gedaan... want deze single heeft ze opgedragen aan haar broer Ruud. En die is zeven jaar ouder en uh, ja, die uh, twee hebben een hele goede band met elkaar... en Lucia vond het nodig om hem extra in het zonnetje te zetten. Nou, en dat is goed gelukt hoor, met deze single. En je moet de clip er ook maar bij kijken... want je krijgt er echt een strot van hier tot hier gauw bij. En daarvoor hoorde je veel matchs. samen met Rens Wijgenborg. Wie is dat? Van Rens, Jair en Oma Unkel. En dat nummer dat heet Vlieg. Dan hebben we er nog één, de Cruise en de Dukes of Harlem, Want die Pedro Cruise, die gaan we later nog uh, terug horen... in de Beurte Experience. Ja, want ik heb hem herkend... Hold My Hands, die ga je horen tot het eind van dit uur. Darling, hold me tight. Save my love tonight. Let's not talk and let us wait until the morning. the talks, and now it's hard for us to say our final good She got sex appeal, I can feel too much is never enough. You always gotta lift me up when these times get rough. I was lost, never found. Ever since you've been around, you the woman that I want. See so, you on putting it down. Come my lady, come, come my later. You're my butterfly. Sugar baby. Come my lady, yo, my pretty baby. Y'all make it. This is ZFM. Hier hoor in het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM fm met het nieuws van 7 uur.